Nederlanders zijn ook vorig jaar weer minder buiten de deur gaan eten. Restaurants zagen hun omzet teruglopen... en ook bij de keteraars daalden de inkomsten voor het tweede jaar achtereen. Supermarkten, winkelketens en benzinepompen... verkochten juist meer voedsel dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het kennisinstituut voor onder meer de horeca, FSIN. Volgens de onderzoekers worden de dalende omzetcijfers in de restaurants... veroorzaakt door de economische crisis. Mensen kijken waarop ze kunnen bezuinigen. Uit eten is in Nederland duurder dan in andere landen... en het eten in de supermarkt is juist relatief goedkoop. Het Openbaar Ministerie heeft de lijst vrijgegeven met chemische stoffen... die lagen opgeslagen bij Chemiepec in Moerdijk. Justitie had de lijst kort na de brand in beslag genomen... voor strafrechtelijk onderzoek. Gezien de maatschappelijke behoefte aan meer duidelijkheid... is besloten de lijst openbaar te maken. De lijst bestaat uit 52 pagina's. Volgens het RIVM is door de vrijgekomen stoffen... geen acuut gevaar voor de volksgezondheid. Dan nog het weer droog en helder met temperaturen rond nul. Ook morgen droog bij 4 graden. S'avonds gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het NOS-journaal. nacht, vrienden. Es wird tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek?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 En in Echte Janne brengen wij vandaag liefde en aandacht. Ah. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl... maar of dat met de hoofdgast van vandaag de moeite waard is, laten we even in het midden. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. Maak ons trending topic en u kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel... en voor de stelling in Wat in Gelöter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121... en de stelling luidt, de brand in Moedijk wordt weer een affaire. Aha, laten al uw hoedjes uh, tot ons komen... Kijk, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ben je naar Ajaars gekomen omdat de trainer in jou de reddende Engels zag. Maar ja, kan je nu weg omdat je gewoon een dikke Egyptenaar bent? Ja, dan ben je een ontzettende Johan. Trouwens, eh, laten we eens even kijken wie deze week een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Jan, of Johan. Op stip. Op 111, Bernard Velten. Dus ik voel mezelf niet altijd een instrument van de overheid die onmiddellijk doet datgene wat er gevraagd wordt. Ik gebruik nog steeds mijn gezond verstand voordat ik een stap maak. Ah, meneer de koopchef van Amsterdam gebruikt zijn gezonde verstand. Op zich niet verkeerd toch? Nee, is best aardig. Uh, maar daarom wenst hij zich af en toe niet aan de wet te houden. Nee. En dit gaat dan natuurlijk over het Ja. Uh, yeah. Vrouwen in lappen, uh, hij wenst ze niet aan te houden, want uh, nou ja, hij is er eigenlijk niet mee eens. Nee. Maar goed, die wet moet er ook nog eens komen. In ieder geval, PVV vreselijk kwaad wil zijn ontslag. Uh, Janine Hennis, uh, onze eigen Janine, boos omdat hij zich niet aan de wens te houden. Dus die gaat blijven, begrijp ik. Een uh, gesprekje gehad met die minister opsteld. Uh, we dronken een glas, we deden dit dit, een, uh, uh, een applaus uh, uh, en alles bleef zoals het was. Ja, Bernard heeft wel meer uh, probleempjes gehad met zijn uh, uh, vorige baas. De man waar ik deze uitzending niet over zou praten. Ik wil nou van die naam niet horen. Precies. Uh, in ieder geval, Bernard Welten is in mijn ogen een uh, Johan. Nou, dat is goed. Dan gaan we naar Royston Drenthe. Sinds hij in juli door Real Madrid aan Hercules werd verhuurd... kreeg hij geen enkele keer een volledig salaris uitbetaald. Dat zegt hij zelf. Het salaris van Drenthe is 2,2 miljoen netto per jaar. Dus dat loopt nog in de papieren, ja. Hoorde je dat, Jan? 2,2 miljoen netto per jaar? Ja, Ro Roosblond. Dat, dat, dat halen wij bruto net niet, begrijp ik. 2,2 miljoen, miljoen netto, netto per jaar? <laughs> daar kom ik me net niet eens vooruit, Jan. Kom nee, op, maar. Nou, die Drenthe die, die is er bij Feyenoord weggehaald omdat hij een aardig half seizoen heeft gedraaid door Real Madrid. Daar ja, ja. komt hij niet echt aan de bak, wordt hij nee. uitgeleend. Nou, het zal allemaal wel bedoel. Het is allemaal niet netjes dat hij zijn poenie krijgt. Maar hij is wel de enige van de selectie die dan vervolgens ook wegblijft bij de training. Uh, Het is een nou, arrogante ventje die wel aardig exact. kan ballen, En de uh, arrogante ventjes die heet er bij ons Johan. Sowieso. Hé, hey, wat dacht je van uh, Erwin L? Ja, dan denk jij, hoe de hel is uh, Erwin, Erwin L? L? Dat is de vaccinelichtjesgooier. Uh, dat is natuurlijk een enorme mafkees. Nou ja, aan mafkees uh, ja, hebben we geen gebrek in Nederland. Alleen deze mafkees is eigenlijk wel een leuke mafkees. Want in het proces hè, van het gooien van dit vaccinelichtje... Ja. Uh, wil hij dat de koningin komt getuigen. En uh, niet alleen dat. Hij wil ook dat er een DNA-test wordt afgenomen. Uh, zodat er aan het licht komt dat zij eigenlijk helemaal uh, niet van koninklijk bloed is. Zo dom is dat niet, toch? Nee, want uh, dat oranje tuig is natuurlijk vreemd gaan tuigen en daar houden wij helemaal niet van. Uh, bij echte Janne. Wij zijn monogaam, hè? Maar Erwin L. is gek. Ja, en de gekken zijn bij ons. Uh, ja, ik vind ik wel, nou ja, ik, ik, ik twijfel Ik vind het wel leuk wat hij doet. Nee, gek is gewoon een Jan. Oké, okay, Jan. Ja. Truintje Oostruis. Ja, vind jij dit goede muziek, joh? Nee, al? vind ik echt kutmuziek. muziek. Oh, dan is het goed. Maar dat maakt niet uit. Haar nieuwe cd, Sunday's in New York. Uh, komende zaterdag in een oplage van 750.000 exemplaren. Oh, ze heeft fans? Uh, ja, nou ja, althans. De mensen die een AD kopen of krijgen, die gaan, die gaan dat uh, cd'tje krijgen. Oh, wat leuk. Uh, nou, dat vind ik wel grappig. Ik bedoel, dus zo uh, koop je je plaat. Wij kennen ook iemand die wel zijn nummer 1 heeft gekocht. Wie? In, uh, iemand die ontslagen is? In uh, Dries, uh, ex-medewerker Roelvink. Uh, dus uh, dat doet ze goed. En Hans Breukhoven van de Free Records Shop is boos op haar, want die wil nu haar platen niet meer verkopen. Nou ja, lekker relletje, goede publiciteit. Dus het uh, treintje is voor mij, uh, ja, ondanks dat ik die muziek echt helemaal ruk vind, uh, gewoon een Jan. Hé, hey, uh, Free Records Shop, Hans uh, Breukhoven en uh, Treintje Oosterhuis, lekker belangrijk. <laughs> uh, ik heb er nog eentje voor je, Jan. Heel uh, belangrijk waarschijnlijk: uh, Rob Gongrijp. De vraag is ook nog zeer: wat mijn rol is in deze zaak. Hè? er staat alleen maar. Dat mijn Twitter-informatie kennelijk van belang is in een lopende strafzaak. Zit mevrouw Grongrijp of niet? Ik weet niet wat er is, maar het leek op een neug. In ieder geval uh, Wikileaks, hè? Uh, je kent het verhaal van Wikileaks natuurlijk. Ja. Nu wil de Amerikaanse justitie die wil al zijn Twitter-verkeer hebben van die uh, Grongrijp. Nou ja, ik bedoel, uh, ik ben blij dat ze dat van hem willen en niet van ons. Uh, ja? ja, zo, dan moet je niet aan denken dat ze onze DM's even gaan. Uh... Nou ja, goed, uh, die Grongrijp, dit is uh, de oprichter van de XS4All. Dat, uh, nou ja, dat is een van de eerste. Ik denk dat onze, uh, onze, is, onze nerd uh, die het er nog wel over gaat hebben. Maar uh, wat gaan we hem noemen, tot die tijd? Zou maar worst wijzen. Nou, doen we dat. echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Het is tijd voor onze hoofdgast. Uh, hij schijnt uh, films te hebben gemaakt of te gaan maken. Dat weten we nog niet helemaal zeker. Maar we kennen hem misschien eigenlijk nog wel meer Dat is, uh, als een van de horsels van de PvdA. Uh, vaste bewoner van het Amsterdamse café De Kat. En dus grachtengordelbewoner puurzang. En in elk geval letterlijk een rode, Eddie Terstal. Welkom, Eddie. Welkom, Eddie. Hierin. Horsel van de PvdA. Man, wat moet jij gelukkig zijn. Ja, er valt wel wat te horselen, toch? Je zeker weet, maar je bent er ook van, hè, van de club. Nee, ik ben lid al vanaf dat ik volgens mij ik twintig was of zo. En hoe is dat zo gekomen? Nou, dat was in de Jordaan dat je dus twee mogelijkheden. Je werd uh, of van de CPN en, uh, of de Partij van de Arbeid. Maar Eddie, je bent toch een vrijdenkend mens? Ja. Dus dan zeg je flikker lekker op met je CPN en de P ik doe het wat ik zelf wil. Ja, maar je hebt altijd ook een groep liberalen in de Partij van de Arbeid gehad. Dus zeg maar liberalen die iets minder van de asfalt waren, zeg maar. Liberalen binnen het de P En dat was altijd binnen, het hele met bos en zo. Dat kon altijd wel, er was altijd wel een, een soort. Uh, richting daarbinnen. De ja. paarse PVDA's zeg maar. Dus je bent geen sociaaldemocraat? Nee, meer sociaal-liberalen, weet ik veel wat. Maar je dat kan... heb je daar ook, hè. Dat kon altijd, er was altijd een stroming binnen de Partij van de Arbeid. En, ja, en er nu niet meer bedoel boarden, je? Een beetje liberalen binnen de PvdA. Die hield ik dan niet vast. Ik was niet zo van de demonstraties. Maar, maar nu bestaat hij niet meer, die richting? Ik hoorde weinig nog van, moet ja. ik zou zeggen. Ja, je bent stil geworden. Ja. Wie zat erbij? Nou ja, dat waren gewoon een beetje wat... Uh... Noem eens namen. Dat je dacht van, oh nee, dat was die ook goed. Nou ja, je bent, laten we zeggen, binnen de JS heb je toch al een beetje wat meer vrijzinnige stromingen. Ja, natuurlijk. En de krijgen echt een vak. En voor de hardline, laten we zeggen, oud-links is binnen. De Partij van de Arbeid was Wouter Bos en zo. En, en Van der Laan waren natuurlijk ook niet echt uh, van de rode club of zo voor hun. Maar uh, sociaaldemocratie? Uh, ja, wat gaan we daarmee doen? Ja... Ach, kijk, weet je, op een gegeven moment dingen waren dingen zoals vrouwenrechten... en homorechten en vrije woord en bla bla bla. Maar dat, dat wordt nu gewoon meer. Uh, dat is nu meer terechterzijde. rechterzijde. Dat is een beetje uit handen gegeven. Hoe komt dat? Ja, het dat, dat, dat is een heel. Uh, ja, je hebt zo van die. Dat, dat, dat mea culpa links. Weet je, die dus alles. Uh, mensen met, uh, met een ander kleurtje anders beoordelen dan. Uh... Hoe bedoel je anders? Nou, eh. Uh, wat milder denigrerender dus, vind ik altijd. Wederangbinerend. Ja, maar je hebt, nou bijvoorbeeld, je hebt dus... Het loopt ook dwars al die linkse partijen heen hoor. Je hebt ook gewoon, je hebt ook wel gewoon normaal weldenkend links. Maar je hebt ook echt van het hele oude links... die bijvoorbeeld op bij wijze van spreken als er in, uh, in Afrika... twee stammen maken om elkaar af te presteren. ze nog om te zeggen van ja, nee, dat uh, komt in het, uh, weet ik veel wat... lukraken grenzen, kolonialisme. Dus dat, je hebt echt zoiets van ja, het ligt, niet, ligt niet een, Ja, dat ligt niet een hond, ligt een baasje, weet je. Dus dat vind ik een vorm van racisme. En dat heb je bij zeg maar, de oude links, dat zit daar behoorlijk. Maar dat is jouw partij nog altijd? Nou, er zitten dat soort mensen, maar je hebt ook wat normalere mensen... zoals, zoals, zoals Van der Laan, vind ik goed. Weet je. En die Sharon Dijksma, die moet je ook niet onderschatten. Maar laten we eerlijk zijn, de hoofdmoot van de PvdA... is nu echt het grote linkse bolwerk. Ik bedoel, ja, nou, ik had, je, die, je, er wel uit, ik. Ja, maar ik vind, ik vind bijvoorbeeld die vrijzinnigheid, weet je... Bijvoorbeeld hier bij D66 heb je Boris van der Ham of die Marietje Schaken. Dat zijn, vind ik wel helder. Ja, weet je, die gasten, maar die zit die ook bij andere partijen. Ja, maar, dat, maar ja, daar zitten natuurlijk ook bij, bij D66 ook heel veel oud-links. Maar PvdA had bijvoorbeeld Mary Vos. Ja, die <coughs> wordt keurig uitgenaaid, hè? Ja, die moest keurig de mond houden. Ja. En waarom? Nou ja, omdat ze ook misschien wat te, te, te uitgesproken en, uh, en te, te liberaal misschien was. Zij was meer op economie, maar daar was ze natuurlijk behoorlijk liberaal in. Waarom zeg je niet gewoon op? Ja, maar weet je, ik heb altijd wel, als ik met, met, met VVD'ers ben, die weten het allemaal wel. <laughs> het is wel vrij helder. Maar het is belangrijk in de hele, zeg maar, seculiere beweging... dat als je daar de sociaaldemocratie wegvalt... Dan, blijft, weet je, dan heb je het goed. De liberalen, dat zit wel oké. Okay. Als jij opzegt, valt dat nog niet helemaal weg, Eddie? Nee, maar als, je bijvoorbeeld, maar als het in het algemeen... Het als de sociaaldemocratie weg zou vallen... als belangrijke, zeg maar, paarse, progressieve, seculiere stroming... als dat, zeg maar, ook ten prooi valt van het groepsdenken... en, en, en allemaal hè, religie en zo... Ja, dat is precies wat er aan de gang is. Ja, dat is ook een heel, ja, een heel Maar je zegt nu bedoel. dat de sociaaldemocratie de buffer is tussen liberalen en, en religieuze? Nou, nee, het is, een, het toch... is een element van, zeg maar, van de, de, de, de, de seculiere beweging. Maar als die het zeg maar laat afweten. Maar luister goed, Eddy De PvdA is toch de laatste jaren, nou, de laatste tientallen jaren, verre van seculier. Nee, maar dat zeg ik wat anders dan. Dat is toch ook het probleem. Ah, nee, maar, dat ze als, maar, maar in zegt, principe, als ze wegvallen, in hebben we principe hebben een probleem. Nou, als ze wegvallen, in het was het toch? Hey, bedoel, was het toch ontworstelijk van kerk en kapitaal en dat soort dingen? Ja, dat was ooit. Ja, ja dat was ooit, maar dat is dus nu niet meer. Maar, maar nu, eh, ik bedoel, die Van der Laan waar je net over had... dat is inderdaad een burgemeester die ja. heeft gezegd... laten we kerk scheid, eh, ja. Ja, dus en staat scheiden. dus die is meer getrouwen over die gedachtegoed spreek. van de Partij van de Arbeid. Maar, eh, het oude gedachtegoed bedoel je? Ja, nou goed, gewoon de, de beginselen. Gewoon, ja. hoe het hoort. Maar is die partij niet gewoon overbodig geworden? Dat zou heel goed kunnen, ja. Nou, wat vind je? Ja, ik ben niet zo van de partijen. Ik ben meer van mensen. Weet ja, je bedoel... bent wel lid van de partij. Ja, partijen. ik ben lid van de partij, ook. Wat, wat Het enige wat wel goed is, dat ze wel een, een, een band hebben... met zeg maar, wat, wat ze dan de, de, de, de rotwoord, de gemeenschap hebben. Dat daar wel die discussie is. Dus daar is wel heel wat te bevechten. Maar ja, goed, die praten ze naar de mond. Dus wat bevechten ze dan nog? Nou, ja, het, het is... Kijk, ik ken ook heel veel, uh, laten we zeggen, uh, wethouders... en dat soort dingen, of, of uh, weet je, uh, van Marokkaanse Marokkaans... die hartstikke atheïst zijn en die hele grote problemen hebben... met het feit dat... Noemen ze een. Dat moeten ze zelf maar zeggen. Ja, hebben we het over Makoes? Makoes is geen atheïst, dat is een moslim. Maar, ik, maar over wie, wie, wie is dan een uh, Marokkaanse atheïst die wethouder Ik ken, een, ik ken een heleboel, en, en, maar, dat moet, maar dat moeten ze zelf maar zeggen. Dan ja, ze want ze zitten er nog in de kast, hè, zijn atheïst. ja. ja. Nou, dat is toch ook triest? Ja, natuurlijk is dat triest. Dat is ook een probleem. Dat is, dat is ook het probleem. In Nederland... Kijk, hoe het economisch zit en economisch... dat zal allemaal worst zijn. Wat, wat gewoon het enige echt relevant is... is gewoon de seculiere rechtsstaat en gewetensvrijheid. Dat is het enige. Wat ik echt bedoel, voor de rest hou ik me helemaal niet mee bezig. Dat zijn echt die twee dingen. Uh, nu uh, zit Van der Laan in Amsterdam. Ja. Uh, goede burgemeester, als je ja. mij vraagt. Uh, ja, nu, ik mag van Jan de naam niet zeggen... maar zijn voorganger die leidt nu de, de Partij van de Arbeid... Hoe vind je dat hij het doet? Ja, het is niet echt een politicus, het is meer een diplomaat. Ja, maar wel, uh, Dus of is het meer. Dus kloten. Ja, maar ik zou ook niet weten wie dat wel zou moeten doen op dit moment binnen het, Ik zou van der Laan <laughs> dat moeten doen. Van ja, der Laan, ja, die Martijn zit, van Dam misschien. Jacques Monash. Ja, maar, ja Martijn van Dam is een aardige jongen. Die, zit, maar die, is, ook dat gedoe, die kijkt ook een beetje naïef naar Hamas, vind ik. En Dat ja, soort dingen. Dat is een bevrijdingspartij. Ja, of, terwijl of, dat zijn ver, mensen ver, die ver, met een religieuze politie de lokale bevolking terroriseren, of gewoon Diedrecht Samsom, hè? Ja, weet je, ik, ik weet het ik ja, ook niet. Je hebt wel principes. <laughs> ja. En het is een idealist. Dat bedoel ik. Ja. Ik geloof niet dat je fan bent. Ik vind het een aardige jongen. en ja, is dat zeg ik. Geen dus. Nee, maar ik vind gewoon dat er überhaupt gewoon dat er veel meer belang moet worden gehecht... aan bijvoorbeeld, aan, Het klinkt een beetje rot woord, maar uh, het doet wel weer op geld tegenwoordig, het feminisme. Gewoon echte vrouwenrechten. Niet dat je blij genoeg bent als iemand eerst met een hoofddoekje naar de, naar de universiteit... gaat, aan de hand, alsnog, uh, zeg maar, met, uh, niet buiten de stam mag trouwen. Maar die vrouwenrechten, uh, laten we eerlijk zijn, die, die, de rode vrouw... Hè? maar daar komt het wel ja. vandaan, laten we eerlijk zijn, de PvdA heeft vroeger... Echt wel goede dingen gedaan. Ja. Yeah. We onder de vrouwen-emancipatie, homo-emancipatie. Ja, maar een aantal. Maar die vrouwen-emancipatie van die rode vrouwen. die is wel gestopt bij de ja, autochtone natuurlijk. vrouwen. Ja, natuurlijk. Dat is ook ook die maar daar zit dus een element van racisme in. Ja, precies. Maar want wat ze zelf. er zijn persoonlijke vrijheden. die ze voor, voor zichzelf voor geen goud zouden willen inleveren. maar die gunnen ze mensen met een kleurtje niet. En dan denken: nee, die moeten wel tevreden zijn met minder. want die zijn niet meer gewend. Ze, ze knipt uh, het bh-stuk. maar doen wel een soort lofzang op de hoofddoek. alsof dat een vrije keuze is. Natuurlijk is het in principe een vrije keuze. Maar, maar hoe komt het nou dat, mensen die voor, dat 99% van de mensen... die niet van zijn geloof valt... dat hij puur toevallig het geloof van zijn ouders kiest? Dat is al toch het bewijs. Ja. De PvdA, eh, wat gaan ze doen bij de statenverkiezingen? Ja, ik denk dat de, de lek is nog niet boven. Dus ze gaan verliezen. En dat zijn we dan helemaal. af van de man wiens naam ik niet mag noemen? is <laughs> Ja. Ah, jij mag ik denk, hem wel noemen. Het is hem ook niet allemaal in de schoenen te schuiven. Het is gewoon een algemeen iets. Het zit in de krocht, het, zit het, uh, het hele bewustzijn van dat... dat ja, de hele vrijdenkerij, van vrij is het zinig, niet zo, nee, Is, is niet het meer. niet zo dat de Nederlander... en dan moet ik dan misschien zeggen dat dat een auto is... het gewoon niet meer vreedt die PvdA? Nou ja, sowieso is de illusie dat Nederland dan een linksland is. is. Dat is gewoon PvdA, dat scho dat schommelt, dat schommelt tussen de 60 en de, en de 50 procent steeds is rechts. Ja. Ja, maar de PvdA is toch geen linkse partij? Ja, wat noem je een linkse partij? Nou ja, ik, het is een vind bestuurderspartij. Vrouwenrecht, ik vind vrouwenrechten, homorechten, het vrije woord... zijn progressieve thema's. Nee, maar daar ja, waren... hoef je niet meer te komen bij de, bij nee, de Partij van Aanleid. Het vrije dat woord is niet echt Je Je bent niet meer geclaimd. geclaimd. Nee, nee, zeker nog. En ze zijn meer bezig met de, de vrijheid van, van godsdienst. En als daar dan uh, uh, uh, uh, zeg maar het vernederen van, uh, van homo's en vrouwen in zit... dan, dan is ja. dat maar zo. Ja, ze is een beetje een... Uh, ik ken ook wel heel veel PVDA's die er wel mee bezig zijn. Maar de algemene teneur is dat, dat, dat die thema's bij de VVD veiliger liggen. Ja. Mag ik een klein uh, complottheorietje even tegen je aanhangen? De complotten bestaan niet, daar ben ik helemaal van overtuigd. Nou, wie weet uh, nadat ik mee sprijed. En mensen dat zijn mensen te dom te dronken en te geil voor? Uh, complotten bestaan niet. Nou, dat vind ik eigenlijk al nu al een goed antwoord. Ja. Uh, te dom te dronken en te geil. Ja, Je praat niet. altijd een mond voorbij. Maar goed, de voormalige burgemeester, wiens is namelijk nu wel genoemd, uh, Job Cohen, die was vrij mild. Uh, ten aanzien van de Marokkaanse jeugd, bijvoorbeeld ja. in Amsterdam. Zou dat ermee te maken kunnen hebben dat hij toen al dacht... ik wil binnenkort premier en ik heb die uh, Marokkaanse stem nodig? Nee, het is, het is uh, cijfermatig, klopt het al niet. Want ik bedoel, binnen de PvdA was men er ook al van overtuigd... op het moment dat je zeg maar, de seculiere kaart trekt... dan verlies je misschien een deel van de traditionele moslimkiezers. Alleen, het is bijvoorbeeld min 2 plus 5. Het is electoraal juist, die seculiere kaart trekken... had electoraal juist goed geweest. Dus uh, dat is, uh, als we net lekker naar boven willen komen... dan is dat dus de troef terug naar het seculier? Ja, dat denken we, ja, uiteraard. En ik denk ook dat gewoon dat heel veel mensen... uit die zogenaamde allochtone gemeenschap... dat heel veel gewoon vrijdenkers, hoger opgeleiden... daar gewoon echt op zitten te wachten. Die willen echt niet in een groep worden opgesloten. Stel dat ze nou zeggen van, nou, weet je wat... we flikkeren, dat hele gesodemieter... Eh, met het, eh, flikken we eruit, we gaan gewoon weer seculier... we gaan gewoon weer voor die emancipatie. Komt Eddie dan terug? Nou, dat weet ik niet. Sociaal-economisch ben ik best wel links of zo. Maar ik vind dat soort thema's inderdaad, zoals het vrije woord en gewetensvrijheid, vind ik belangrijk. Maar, maar kom je dan weer terug bij de partij en ga je dan ook zelf? De goed, ik weet het niet. Ik ben ook een beetje het hele debat ingerold. Ik had daarvoor ook wel dingen gedaan, maar toen Theo vermoord werd, kwam ik op een gegeven moment. Ik zat in het uh, 9 uur journaal. Ik ben het debat niet meer uit geweest. Dus dat is nooit echt heel, heel ernstig de bedoeling geweest om me daar heel nadrukkelijk mee te bemoeien. Maar het was wel handig dat ik lid was van de Partij van Arbeid. Dan kon ik op het hele gedoe met de godslastering. Dan kon ik weet je, met mijn, mijn partijkaart spelen, om het maar zo te zeggen. Dat was ja. handig gewoon. Moord uh, op theo vergoogd. En dan komen we straks ja. nog even op hem terug. We gaan nu even iets, uh, iets anders doen. Uh, ja. Als je het niet erg vindt, Eddie, dan uh, kan jij gewoon uh, even je glaasje drinken. Ja. Want uh, ja, een echte Jan, uh, dat wil toch eigenlijk iedereen zijn? Trouwens, uh, vorige week was uh, wat Stal hier zelf uh, nog uh, de echte Jan. Ruim. En, en ruim, ja. ja. Had je goed ja. geschrokken ja. ervan. Ja, maar goed dan. Ja. Als je dat dus niet bent, dan ben je een ontzettende Johan, en dat wil gemeent zijn. En in de Jannebi maken we uit of iemand een echte Jan is. En deze week één van de helden uit het glazen huis. 3 FM DJ Gerard, echt dom. Goedenavond Gerard. Dag Jan en Jan en Eddy. Gaat het goed Gerard? Ja, het gaat heel goed. Ik ben er niet meer in, dus dat is... Oh, is het afgelopen dat gebeuren? Nou, dat huis is afgebroken en weer weggevoerd. En, uh, en, en volgend jaar was, uh, weer? toch? Volgend jaar weer? Ja, nee, het is heel succesvol. Het is heel succesvol. We hebben, we hebben zonder uh, uh, wat voor belastingcenten dan ook. We hebben 7,1 miljoen opgehaald. Door uh, nou, mensen die het uh, een uh, warm hart toedragen wat wij deden. En wat, waar het ertoe toe ging, vooral ook. En, uh, daar waren wij ongelooflijk trots op. Ja. Hey Gerard, uh, wij wilden iemand van 3FM hebben, en wel de ster. En toen zei iedereen, dan moet je Gerard Ekdom hebben. Jij bent echt heel hard aan het gaan hè, bij 3FM. Oh ja, is dat zo? Ja, dat weet je gewoon niet wel. zo bescheiden, Ach, Gerard. Die, nou, uh, kom op, uh, normaal, uh, Giel Belen, maar niet zo verkant. Nee, weet je, niemand heeft het meer over Giel Belen. <laughs> Gerard Ekdom is de man. Hoe kan dat nou weer? Dat oh, weet jij wel. En dat wilden dan we dan jou dan vragen. Dan Gerard Ekdom, Komt je bent dat? gewoon de allerbeste. Nou ja, uh, dat zeg jij, uh, ja. ik ben uh, heel, heel rustig onder. Kan jij trouwens, uh, je blijft er wel rustig over, maar kan je eigenlijk nog wel rustig over straat, Gerard? Nou, ik, ik, ik maak me er een beetje zorgen over, ja. Ik was, uh, ik was gisteren een poging een uh, bioscoopje doen, uh, aan het doen. Ja. En dat was nog best lastig. Ik Echt was, uh, Wat wel weer heel voordelig werkte was, uh, we gingen even wat eten mm. en uh, we hadden nog even tijd te overbruggen. Voordat de bioscoopfilm begon en uh, ik... Uh, Ging een kroegje in met mijn teerbeminde. En je mocht niet betalen? En, en, nee, ik mocht niet betalen. Jezus, nou dan ben je heel groot, Gerard. <laughs> dus en was dat Mrs. Eckdom of een andere teerbeminde? Nee, het was uh, uh, Mrs. Eckdom. Heel gelukkig. Maar je wordt dus heel veel herkend. Maar dat is natuurlijk ook niet zo gek, hè, Met zo'n grote bril en zo'n uh, groen regenpetje. Ja, op een gegeven moment wordt het toch een handelsmerk, hè? En uh, ja, van Jeroen Nieuwhuis naar Giel Belen, Dat is toch, uh, is toch mooi dat ik zo... Uh, ik, zo heb namens, uh, ik heb namens Jan Roers, die ook heel groot wil worden, nog een vraag. Ja. Hoe hou je de groepjes van je af? Ja, nou ja, dat is altijd lastig, hè. Uh, maar ik doe mijn best. Maar het is moeilijk, het is moeilijk. Het is hard. Het is, wat voor types moet... zijn het? Voor het glazen huis hele, hele mooie vrouwen. Ja? Waar je er nou nooit meer wat van hoort. Maar uh, in het dagelijks leven, ach, dat valt best mee. Hé, hey, dat glazen huis, het is een groot succes. En dat komt niet alleen maar door dat goede doel en die andere uh, sneu-types die erin zitten. Dat komt eigenlijk gewoon door jou. Uh, <lacht> nee. Hoeveel jaar zit je daar nou al in achter elkaar, man? Nou, ik heb mijn uh, Lustrum gehad en ik lustrum, dus dat komt mooi uit. Uh, mijn vijfde keer was dit. Dus, uh, maar het is toch ongelooflijk, hè? He? He? Want het is alleen maar wie zit er bij Gerard? Ik noem je in het huis, want je, dat staat gewoon al vast. Nee, dat staat nooit vast. Ik bedoel, of het nu dit jaar in december gaat gebeuren, ik heb geen idee. Jij wint altijd. Jij ja, zit er altijd in. Er valt niet in. te winnen. Niets te winnen. Ik denk dat er een, een... kopen plaatje op een van die nesters is geschroefd, Gerard. <laughs> Nee, maar het, is, het was een... Uh, nou, dat heet dan directiebesluit, maar dat is niet helemaal waar. Ja. Het was een, uh, een, een zenderredactiebesluit, wie, wie erin ging. En... Ja, ik zat er weer bij. En, uh, ik moet ook wel zeggen, het is ook wel mijn ding. Ik vind het ook wel echt uh, iets wat ik goed kan, denk ik. Nou, absoluut. ik weet het zeker, Gerrit. En, en, en ik denk dat je wel meer goed kan, want je bent gewoon een, uh, ja, de koning van de radio, laten we eerlijk zijn. En uh, we zijn heel erg trots dat je nou, bij ons in ons uh, nou, toch wel, wel amateuristische nachtprogrammaatje toch eventjes langs wil komen... Dames en heren, Gerard Ekdomhoff van 3FM is wel te horen bij de echte Jan. Maar goed, we hebben ook nog een conceptje te vullen. Dat is namelijk de echte Jan of Johan. Uh, en dat gaan we even met jou doen, uh, Gerard. Als je ja. nog even tijd voor ons hebt natuurlijk. Uh, laat eens eventjes uh, gaan luisteren. Hè. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Janne ja, Geer, zou je even uitleggen, want meestal lig je natuurlijk s'nachts nachts te slapen. En, uh, of, niet. Met een of met een groepje. Uh, met een groepje. Met een groepje, eruit. Je krijgt twintig keuzevragen, dus je mag kiezen uit het een of het ander. Ja, echt veel moeilijker uh, hebben we het niet uh, gemaakt. We zouden ja. zou, zou dit ook op 3FM kunnen doen, zo makkelijk is het. Uh, vijf punten per vraag, en uh, nou ja, uiteindelijk uh, houdt Jan bij of je een echte Jan bent bij een goede score. We dus... gaan er wel vanuit van wel, trouwens... Uh... Wat is het kwotum voor echte Jan? Je moet gewoon een 6 houden. Maar Gerard Ekdom die haalt een minimaal Als Gerard Ekdom geen echte Jan is, dan weet ik het niet meer hoor. Dan zag ik mijn benen af, ik zweer ik ben benieuwd. En ik snij een oor af. Ben er klaar voor Gerard? Ik laat me wel een oor aan naaien, dat komt wel goed af. Nee, ja, Komt het? Leuk, leuk grapje. Oké, komt die Gerard? Ben je er klaar voor? Jo. Giel Belen of Rob Stenders? Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, Giel Belen. Ajax of Feyenoord? Uh, Ajax. Schaats of wielrennen? Ach, jezus. Uh, geen van beide. Wielrennen. Nuance of gestrekt ben? Uh, dat laatste. Amanda Krabbe of Nikki Plessen? Amanda Krabé. Vlees of vis? Vis. Marianne Timo of Janine Hennis? de laatste. <laughs> jij jo moet je de kant verlezen, Gira. <laughs> Jolo of Rob Hoogland? Uh, och, ik werd al het met Rob Hoogland door mij opgenomen. maar. Dus dat ik dat ik in godsnaam Rob Hoogland zeggen. Oh. Terecht. Hey, het glazen huis of thuis bij uh, mevrouw Ekdom? Ja, zeker thuis. Seks of voetbal kijken? Alleen maar seks, nooit voetbal. Radio of tv? Radio. Cohen of Van der Laan? Van de Laan. Wilma Nanninga of Bert Wagendorp? Bert. Nou, dat goed hoor. Ja, PvdA goed. of VVD? VVD. Geer of Goor? Geer. Afvallen of accepteren? Uh, nee, afvallen. Twitter of e-mail? Wat zei je nou? Nog één keer. Twitter of e-mail? Twitter of e-mail. Ja, Twitter wel. Porsche of Audi? Eh, uh, en mensen die een Porsche rijden weten niet hoe ze het schrijven hè? dat vind ik altijd wel, uh, wel stoer, Porsche. Arbeidsvitamine of effe uh, Effectdom, Effe-egdom het is. Turken of Marokkanen? Eh, uh, Turken. Nou dat is ook opvallend, dat, uh, dat zegt niemand. En de bonusvraag is natuurlijk uh, de echte Jan of Johan. Nou... je hey Gerard? Ja, in het programma Echte Jan zeg je toch Echte Jan? Waarom zeg je ja? Ruim, Gerard. Is een, het ook wel? Nee, een, toch? Een, ja, gewoon een keurige 7,5 gescoord. Ver... 7,5? Ja, want je begon echt dramatisch slecht. Ja, het was waardeloos. In het was echt uh, wijven antwoorden op rij. De eerste vijf ja, ongeveer. Het is kon niet, hè? Nou, nou we dachten ja. van Giel Beel of Rob Stenders, dan ga je toch niet van Giel Beel kiezen. Dat nee, had je goed moeten zeggen, maar. Ja, ja. Toont, weet je wel? Ik, denk, ik wil jullie ook even willen jullie ook even pesten. Ja. ja. ja. Nou, nou, en Abanda Crabbe of Nicky Plessen, die moet je ook nog ja. even uitleggen. Want nee, Nicky is nee, wel netjes. Nikki is, ik vind Nikki heel fijn. Maar? Ik, had, ik had Nicky moeten zeggen, op het moment dat ik, dat ik dat niet zei, dacht ik eigenlijk: waarom heb ik Nicky niet geholpen. Ja, nou, daar maken we er alsnog een 8 van. Doe maar een 8 dan. Oké. Okay. En uh, uh, het verhaal Rob en Giel is. Uh, uh, het is moeilijk, want Rob is een soort van vader voor me. Ja. Nou, en die bedrieg je dan? Giel is, Giel is, mijn, is mijn broertje. Nou, uh, flik je broertje uit. Je gaat je vader niet een dolk in zijn rug steken. Kom op naar vergeer uit. Je moet op een gegeven moment ook... Uh, hè? Hij was altijd was hij het, het nieuwste keer Giel. Nou ja, volgende keer is niet weer. Ja, ja. Dit, dit lijkt een beetje op het mooie meisje dat een lelijk vriendinnetje meeneemt naar de disco, hoor. Wat jij nu over Giel zegt. Nou ja... Want naast Giel sta jij natuurlijk wel te stralen. Ja, nou ja, Giel en ik kennen elkaar goed. Dat bedoel ik. We zijn een twee-eenheid. Ja, nou, hij past net in het profiel van je schoenen, joh. Kom op nou, van je bent veel groter, Gerard. Nee, maar we zijn even. Nee, hij is nog groter dan ik. Nee, maar ik bedoel, als, als, als, als character, als mens. Als, als mens, als radiomaker. Nou, vergis je niet in Giel hoor. Nou ja, maar nou ja, goed. Maar ik ben blij dat jullie zo ongelooflijk fijn over mij spreken. Ik wij zijn, zijn van van jou. dat het ooit zo zou gebeuren. Geert, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Want je gaat uh, naar Jelmer, nou voor, ja, je voor bent, shirt. Je gaat naar Jelmer, Jelmer Guziklo, uh, die zit te wachten, want die is ook fan van je. Die, uh, die, die wil graag je adres noteren, zodat we de echte een shirt uh, naar je kunnen sturen. En ja, wij bidden God op ons blote knietjes dat, dat je hem een keer aan uh, doet. Ja, ik ga hem zeker een keer dragen. Ik ben, ik ben trots dat ik hem heb. Hartstikke dat man. Hey Dank Geert, dankjewel. Prettige nacht en uh, succes morgen met de show. Dankjewel, uh, Jannen. En een uh, fijne avond. Dankjewel. Tot ziens. De gasten van Echte Jannen mogen hun eigen muziek voorstellen... Uh, hun eigen muziek voorstellen voor de uitzending. En wij flikkeren dan in een polletje. Vandaag hebben we dus een twit polletje gedaan. En dit werd de nummer 4. Nou, nou, Eddie, Credence uh, Clearwater Revival, Born on the Bayou. Bayou. Nou, ik vind het mooi, dat is echt een beetje van die... ja, van die, die inteltkoppen uit het zuiden of zo, hè? Van die white trash, eh... Uh, alsof een krokodil het zingt, is het altijd een beetje. Ja, nou... Die, moeras, nee. die moerasmuziek. Ik vind John Fockertie wel een fijne stem. Ja, ja, nee, daarom. Maar dat ik zie nog niet wel. gelijk een trailer-trash uh, voor me. Ja, dat heeft het wel een beetje. Voor mij heeft het wel een beetje die, die connotatie. Over trash zo. gesproken, uh, Eddie. Ja. Yeah. We gaan het even hebben over je boek. Helemaal goed. Ik loop of ik vlieg. Ja. Wat is dat voor titel man? Nou, dat is omdat ik eigenlijk alleen maar dingen op loop- of op vliegafstand doe. Ik heb dus geen rijbewijs. Oh jeetje. Uh, heel, Amsterdams. Uh, heel Amsterdams. Dus ik loop, de, ik doe dingen op loopafstand of ik, ik vlieg de wereld rond. Maar dat is een beetje uh, het idee van de uitgever. Ben je uh, wel in Maastricht geweest? Ja. Groningen? Ja. Hoe doe je dat dan? lopen? de trein. Hoor. Oh, dat ook? de trein. Dus je rijdt ook wel een beetje. Je moet soms met films wel eens praten. Maar Eddie, waarom dit boek? Ik heb het helemaal gelezen, gisteren. Mm -hmm. 222 pagina's. Ja. En dan lees ik, ja, ik had geld nodig. Ja, zo begon het. Dat was een grap natuurlijk. Ja. Ja, nou, was, nee, dat was echt zo. Een vriendinnetje van mij van toen, die had, uh, die had een boek geschreven. en uh, de, ik was Hoe heette ze? Uh, Sophie van de Stap. En toen, uh, toen vroeg de uitgever, toen ik daar was op het feestje... Uh, van, uh, uh, wil je ook een boek schrijven? Ik dacht, nee ik dacht, ja goed, ik lees ook heel weinig. Ja. En zo en op een gegeven moment, inderdaad vorig jaar had ik geld, had ik geld nodig. voor jaar zo. En dan van, nou, doe maar, weet je. Krijg dan krijg je een voorschot. Dat, soort dat is toch maar een paar duizend, of? Ja, maar dat is al heel wat. Ja, ja. Hoeveel ja, heb je verkocht, Eddie? Uh, ik heb geen idee. Maar de eerste druk van duizend is nog niet... Uh, maar het is wel de bedoeling dat, daarover, dat we daar gaan. Je, je hebt nog geen duizend boeken verkocht? Nee, maar hij, oh, ligt God, neer, hij ligt ook echt nergens. Ik heb goede recensies en dat soort dingen. Ja, omdat ze denken, het is een filmmaker... Dat schijnt ook echt zo te zijn bij die... Uh, bij die uh, ja, maar goed, bij jij begint je boek met... Hallo jongens, ik ben dyslectisch. Ja, maar dat ben ik ook. Ja, maar bedoel, dat hoef je toch niet te zeggen? Want dan gaat een redacteur over me. Nee, maar ik had een redacteur. tegen ja. de Holman, dochter. Wat ja. Dus is maar leuk. wat verwacht je qua verkoop? Ik heb geen idee. Ik ken die boekenwereld helemaal nee. niet, jongen. Ik lees ook nooit een boek. Maar ja, uh, voordat jij weer een, uh, een grote goede film uh, gaat nee, maken, maar moet dat je wel zin. Ja, dus dames en heren, wil je een goede film van Edith de Stal? Ja, loop naar de, ik wou zeggen, de, de goede uh, Boekenhandel, maar dan ligt hij niet eens. Maar nou, als hij, hij ziet, ligt, ligt, wel, maar een ligt, ligt, ligt dan bijvoorbeeld bij de filmboeken. Bijvoorbeeld Joost ja, die, die was heel blij. Die vond het een heel leuk boek. Die zei ja, het is alleen, het wordt gepresenteerd als een. Autobiografie aan wie wil een autobiografie van een film? Hij zegt: het is een verhalenroman. Het is een autobiografie. Het is een hartstikke leuk boek. Maar het werd echt uh, altijd. Uh, ik de... ja, ja, ik vond het leuk. Zullen we het even over de inhoud hebben? Ja, waarom niet? Ja, ja, jij ik hebt het heb dat boek niet voor niks gelezen. Vrouwen. Vrouwen, ja. Alleen uiterlijk telt. Zeg ik dat dan? Ja, intelligentie en karakter zijn niet van <laughs> oh, belang. Ja, ja absoluut. Goeie goed. opmerking. <laughs> talent, uh, talent, politieke voorkeur. Maakt allemaal geen fuck uit. Nee, dat is natuurlijk een redelijk provocerende opmerking. Ja, maar ja, dat is, mee, maar wel nee, eens... mijn moeder, mijn moeder die, die, die, die beschuldigde mij inderdaad altijd... dat ze allemaal een beetje op elkaar leken. Die zat dat is vast niet op hoe... Uh... Indische typjes, hè? Meili Vosjes. Dat zijn jouw ja, toch? Vosjes, ja. toch? Heb je het wel eens ja. geprobeerd bij Meili? Nee, joh. kijk, knal van een vriend. Van haar vriend? Ja, ja want dat als ook zoiets, nooit die van een andere. Uh, dan als een bent, die, die oudere rechten hebben, we niet. Ja, mee. dat bedoel ik. Dus ja. iemand als iemand, heeft... zeg maar, als een vriendinnetje op iemand anders heeft... En dan komt die terug dan wel. Maar wat is een mooie vrouw? Jezus, uh, Marie Vos vind ik een mooie vrouw. Verder. Bijvoorbeeld. Verder. Um, ik heb net een ontzettend ontzettende kutfilm gezien met een uh, vriendin van mij die wilde naar die film toe, wij filmen. En de, de, Hathaway vind ik wel mooi, maar die leerde ik pas vandaag kennen in die film. Ja, nog nooit van gehoord. Nee, ik ook hey, niet. Tot maar vandaag. je hebt een vriendinnetje, dan ga je met, met, met, met, naar de film. Ben je een, een, een, een, een, een man die vriendjes is met meisjes? Ja, dat is een goede tactiek meestal. Ja, maar werkt dat? Ja. Maar dan dan zeggen ze ook. toch, uh, hey, Eddie, blijf met je fikken van me af. Je bent net een broer voor me. Nee, dat, dat, dat, is, wel, dat is de achterdeur, hè? Oh, dus jij dat ga je gaat dan ook met ze God, zomaar, kijk of wat je van die N Hedderby... krijg ik even een foto te zien. Ja, nou, nee, ben ik ook wel fan van. Hé, hey, maar Eddie, <laughs> <coughs> ga je ook met zijn winkel en zo? Nee, ik ben niet van het winkel. Wat doe je wel allemaal met ze Ik ga met z'n vakantie en weet ik wat allemaal. En dan maar dan maar dan het hangt er natuurlijk af van wie het is. Uitstapjes, en praten over emoties. Dat helemaal niet. Nee, daar ben ik niet van. Ja, hoe ga je dat dan aanpakken, man? Ja, dat moet vanzelf gaan, toch? Nee, maar je eerst, wordt eerst bevriend met ze. Ja, nou ja, niet altijd. Maar ik vind, weet je, dat ik, ik vind dat altijd seks met uh, gabbertjes is, uh, als er vrouwen zijn. Is veel spannender dan... Uh... En waarom? Ja, omdat het ongebruikelijk is. Het is gewoon spannender. En ook omdat je dan dingen durft te vragen? Nee, maar dat is. Uh, ik weet niet. Ik echt vanuit een relatiesituatie. Dat dus vind ik altijd wel vrij snel uh, administratieve handelingen worden. Ik vind datgene wat dan ongebruikelijk is, vind ik leuker. Maar je, je hebt geen relatie, geen vasten? Nee. En geen rijbewijs? En geen rijbewijs. En geen werk? En geen werk. Gaat het wel goed met je, Eddie? En, geen en je politieke partij ben je kwijt? Ja. Je ja, nou, kat is overleden. Ja, mijn kat is overleden. Hoe is het daarmee? Ja. Nou, die dood. Maar niet hoe is, is het? Om ja. ja, nee, dat is veel zwaarder dan ik dacht. Ja, want dat was wel echt... Maar dat uh, is dat echt, echt hechtig, Ja, dat is echt het kind van mijn katten. Weet je, het dochtertje van mijn katten. En die sliepeld hebben bij mij. En het heeft echt heel erg maand geduurd. Ik Ook als er een vrouw bed, naast je lacht dus. Ja, ja. Nou, sowieso, omdat dan, weet je, dan, dan draperen ze zich wat anders. Maar dat, nee, dat was echt heftig. Dat was op Twitter heel groot. Ik dacht eerst dat je een geintje had over die kat. <laughs> nee, mensen gingen er echt heel serieus. Ik, maar ik. het was ook echt, uh, voor mij echt oh, een Oh, die was een geintje? Nee. Maar je was echt helemaal ja, van de kaart, Ja, natuurlijk. Hè? Want je ja, kat dood ja, was. Ja. Ik, denk, een wat, wezen. Wat, ik denk, wat is dat nou voor een, voor een Van Johan uh, ja. ja, ja, over dat die kat? Dat moet je zelf Maar je hield reken, van die kat. Maar. Ik hield heel veel van die kat. Maar hij staat toch wel gewoon Ik heb erop, nee. Nee? Nee. Ik heb haar op de wereld geholpen. Ik heb haar ouders met elkaar in contact. Ik heb er echt letterlijk het, het plastic zakje van eraf gehaald en de, de navelstrengetje. Ze sliep altijd bij mij. Plastic zakje, hè? Ja, zo'n vliesje. En die zonder je zonder dollar, je staat echt nog geen vliegdood? Nee. En je, je trapt ook nooit op een slak? En, nee. Uh, als het even kan niet. Ja, die partij waar jij naartoe moet is wel duidelijk. Een dierenpartij? Ja, dat daar heb lijkt ik ook wel eens op gestemd volgens ja. mij. Ja. Echt waar, he, die? Heel ik ben vegetariër. Oh, ik eet wel uh, vis en zo. Dat wel. Ik ben ook volstrekt hypocriet wat dat betreft. Ja. Maar Jan, wie heeft die test al uitgenodigd? Ja, jij? Oh. Vorige week. Oh. Oei, Zullen Ja, we iedereen heeft een ja, ja, ik, heb, ik ben gek op beesten. Hé, hey, en wat, wat we ook ontdekten in jouw boek: uh, jij bent de mannelijke Kirsten verdel en niet alleen wie een dat gods, je rood wie is, is Ja, kom een op. Hey, collega. Er is, een, uh, er is in Amerika een, een, een, een gekleurde man tot president verkozen. En vervolgens oh, is er drie jaar ja, lang aan ja, ja, mevrouw ja, geweest. Ja, die die, ik, die ja, overal ja. Ja, ja, ja. vertelde dat ze in het campagne-team van Obama oh, zei. Ja. Ja, die heeft eigenlijk zijn. Maar jij hebt nog zeg meer handen aan hem gegeven, namelijk één. Ik heb uh, ja, hem een ja? hand gegeven. Jij bent een mannelijke kist en verdel. En dat heb je niet uitgemolken. In het boek? Nee, juist pas in het boek. Maar de afgelopen twee jaar. Oh ja, nee, maar ik bedoel, dat ook geen verdienste. Ja. Nou, ik kies te verdel die staat. er nog steeds op haar? Is ja, ja, maar goed, die heb ik echt er wat voor gedaan, geloof ik. Wat heb, nou, er, wat heb jij er gedaan? Niet, ik hoor. kwam er als een soort uh, ramtoerist. Kwam ik, uh, ik? Kwam alleen even kiezen tegen. Ja, meer niet. Nee, nee, je hebt ook folders verspreid. Ik heb folders, ja, ja nee, ik? natuurlijk, maar, ja, maar ik heb, niet, ook, ik heb niet, in zijn campagne zij zijn gezeten niet. of zo. Nee, gewoon een hand gegeven, een keer gezwaaid naar hem. Ja, oh. en dat heb jij ook allemaal nou, gedaan, Lars? En dan staan we 1-1. Hey, maar helemaal te de poepie, want Obama die werd het, en nu ben je nog steeds blij. Uh, ik vind hem wat naïef wat betreft buitenlandse politiek. Maar ik denk dat dat... Uh... Weet je, ik vind, dat, ik vind het heel bijzonder dat, dat een... Uh... Het is wel een hele stap vanaf de 60e jaren, vanaf het apartheid dat nu gewoon in Amerika een zwarte man leider van de vrije wereld is. Ja, maar jezus, dat is toch gewoon... We uh... ja, hebben de... het weer over een kleurtje. Ja, maar toch, in dit geval... Weet je, ik bedoel, dit is... Uh... Je moet iemand niet op. Maar in Amerika is toch, een ander, is toch een ander geval. vrij conservatief land, hè? Ja, is wel zo. Maar in Amerika denk ik dat de rechterkant van de politiek, juist uh, in tegenstelling tot, tot Europa, juist heel erg niet van het vrijdenken is. En nee. veel meer van hè, religieuze. Liberal is daar een scheldwoord voor uh, linkse ja. hufter. Ja, maar liberal is daar goed. En hier ook liberalen is hier ook goed. Maar daar is zeg maar meer. Uh... Nee, als je daar een liberal bent, dan ben je een hippie hoor. Dat vinden ze vreselijk daar in Amerika. Ja, nou, ik vind dat niet zo erg daar in Amerika. Nee. Maar uh, wat vind je van Obama na zijn kleurtje van hoe hij het nu doet? Want je hebt uh, volle. Nee, nou ja, ik vind gedacht. hem op een heleboel dingen vind ik hem uh, redelijk naïef. Ook die toespraak in Cairo, weet je, waarin hij zegt maar uh, he, de handreiking. Ja, een handreiking, beetje, ja, hand, nou, een handreiking is op zich is zíj wel goed, maar niet naar een religie of een gedachtegoed. Naar nou, de men doet dat naar de mensen toe, weet je, en, en, en ga niet lopen, uh, ja, likken naar een gedachtegoed toe. Dat moet je maar, gewoon niet doen. Maar wat deed hij daar dan precies verkeerd? Broe, hij had op een hele conservatieve universiteit in Cairo... dan had hij de prijs, hij echt de, de islam aan zich prijst dan de samenwerking tussen weet je, Egypte en hoe weet dat. Want natuurlijk, je moet daar gewoon de gematigde krachten wel ondersteunen. En wat hij ook heel slim doet, is inderdaad, wat hij heel goed ziet... is dat die hele Afghaans-Pakistaanse arena, dat het daarom draait. Dus dat in die zin geloof ik wel dat hij wel weet wat hij doet... Religie komt veel terug ja, bij... Eh. Ja, terwijl ik helemaal totaal atheïstisch ben opgevoed. Ik heb er nooit last van gehad. Maar is dat maar. misschien het probleem? Nee, ik nee, heb er nu last nee, van. helemaal niet. Ik heb ja. er nu last van, ja, precies. Ja, precies. Maar hoe je bent atheïst ja. en je begint eh, veel over religie... zie dat, nou je, ja, het was. Ook zie omdat dat je het nou ook was. Weet je, Ik ben gewoon opgegroeid in een hele vrijzinnige, vrije samenleving. Daar heb ik van geprofiteerd om zeg maar, weet je, de dingen mee te maken... die ik heb meegemaakt. En ik zie gewoon met name... Kijk, ik denk dat Henk en Ingrid hebben er geen last van hebben. Maar ik zie het heel veel dat, dat, dat Turkse, Marokkaanse, Nederlanders... gewoon echt last hebben van een soort druk van die cultuur. En waar het bijvoorbeeld geert te doen is om Henk en Ingrid... die er dan geen last van zouden hebben... dat gaat er mij in eerste instantie om... van de mensen die er het meeste last van hebben... van de zogenaamde islamisering. zijn natuurlijk mensen van die afkomst. Dat hun leven toch, toch door een soort groepsdruk wordt bepaald. En dan denk je, hey, die van de grachtengordel die gaat dat dus even niet bestrijden. Nee, ik zeg, nou, sowieso kom ik niet... Jordaan is geen grachtengordel, hè? je woont tegenwoordig wel in de Grachtengoor? Nee. Café ik woon, de ik woon in... Dat is ook niet de Grachtengoor. Ah, de de gracht. Gracht. Ja, maar Dat is Jordaan. Ja, die is gedimd ook. Sorry jongens, ja. ik weet het allemaal niet hoor. Ik kom ja. uit de rest van Nederland. Ja, hij, hij komt uit Rotterdam. Zullen we even Eddy uh, weer wat rust gunnen? Ja, Eddy, kom even lekker bij, jongen. Uh, Jan, uh, we gaan even namelijk over sport hebben. Daar heb je helemaal niks mee, Eddy. Nou... We gaan straks over sport met jou praten. Maar uh, ja, het wordt een beetje een, een, een zwart randje hoor. Nu een beetje een triest moment. Uh, want Jan, was je zaterdag gewoon in Rotterdam voor de uitvaart van de uh, Koentje? Nee. Koentje ik moest een boek lezen. Van Eddy? Ja. Maar je bent Rotterdam, je loopt altijd op je borst te klop. Ik ben een Rotterdammer. Ik ben geboren in Rotterdam, maar ik heb niet zoveel met koekmoelijn. Waarom niet? Ja. Het was toch de, de, de hinde van de, de, ik, van de linkerflank. Ik, ik heb iets met iemand anders daar. Luister maar. Jan Dijkgraaf, Sportkollem. Over de doden niets dan goeds. Dat betekent niet dat je ze in blinde bewondering alleen maar veren in de kont moet steken. Dus Koem was, met alle respect, niet de beste Feyenoorder aller tijden. Dat is namelijk Willem van Hanegem. Koem was wel een groot Feyenoorder. Iemand die nog leed aan de ziekte die clubtrouw heet. En die dient ten gevolge tot zijn dood een kledingzaak moest runnen om in zijn onderhoud te voorzien. Koentje kreeg bij Feyenoord nooit wat hij verdiende het lot van de clubvoetballer. Koemelijn was ook een modelvader. Eentje die bereid was een nier af te staan om het leven van zijn gehandicapte zoon Raymond te verlengen. Overigens te vergeefs, want afgelopen zomer overleefde Koentje zijn enig kind. De verdiensten van Koelmoelijn, u heeft ze de afgelopen week op allerlei manieren lang zien komen. Van een overdreven special van 16 pagina's bij het Algemeen Dagblad... tot een met de hark geschreven column van Bart Jongman in de Volkskrant. Mooi spul voor verzamelaars. Maar er was slechts één echte dissonant. De website Wel Ingelichte Kringen. Dat is eigenlijk een verzameling gejatte shit van buitenlandse kranten. Maar soms menen de makers, die veelal uit de kringen van HP de tijd komen... ook een stukje Nederlandse inhoud aan hun site te moeten toevoegen. Dus konden we deze week uit de mond van Gerard Driehuis, de broer van Vada Corifee Kees, vernemen dat koemoelein nogal veel zoop. Gerard twitterde er vrolijk op los, nog voor Koentje zijn laatste adem had uitgeblazen, dat dat aspect van koemoelein toch niet onderbelicht mocht blijven. En toen Koen eenmaal dood was, tikte Driehuis er een stukje over op de website die het beste uit de buitenlandse kranten publiceert. Misplaatst in vele opzichten sayan detail is dat welingelichte kringen al eerder door een dronken lab... in de eigen gelederen in de fout ging. Toen Kastatus op Koninginnedag 2009 een aanslag op de koninklijke familie pleegde... was Henk Steenhuis van welingelichte kringen er als de kippen bij... om Willem-Alexander plichtsverzuim te verwijten. De prins was iets in het leger, dus had hij hoogstpersoonlijk... die tatus de keel moeten doorsnijden, zoiets. Minder dronken mensen om Steenhuis heen haalden die vervolgens snel van de site... Maar binnen twee jaar blijkt wel ingelichte kringen nog altijd een beter gevulde wijnkelder dan advertentieportefeuille te hebben. Koentje zou er niet eens boos om geworden zijn. Hooguit verdrietig. Want dat was hij zijn hele leven. Verdrietig. Jan Dijkgraaf, Sportcolle. Zo, dan maak je weer een paar vrienden mee, Jan. Ja, hartstikke goed gedaan, jongen. een core business. We stappen trouwens weer even over naar de achterneef van Johan Kruijf. Eddie toch, gestolen, ongeveer. Achterneef, ja hè? Ja, mijn moeder is een neef van mijn moeder. Dus een achterneef van jou? Ja. ja. Hoe voelt dat om de achterneef van God te zijn? Ja, God, ik weet niet. Ik heb de man toen vanaf mijn tiende... heel weinig nog gezien. En, uh, dat van je werd te gezien... groot voor hem. <laughs> ja, dat is ook beetje, misschien dat hij een beetje schuchter of zo. Ja, ik ben toch een bekende man. Nee, Nederland. maar de, ja, voor de rest zie ik hem dan als een begrafenis is of iets, weet je. En wat zegt hij? Hé, hey, Eddie. zeg nee. hij, hey, Johan. Ja, het is meer de zoon van Miep, ben ik dan. Hij is zoon van Miep. Zeg hey, je zo dan, zoon van, so van Miep? Nee, maar zo kent hij me natuurlijk. Hij kent me als kind. En als mijn moeder kent hij natuurlijk. En hij kent ik toch al van. Ik, Simon. Weet of, ik weet niet of je ooit een film van mij gezien hebt. De film Simon. Iedereen heeft die film gezien, man. Nou, zijn broer wel. Henny, Die zie ik dan veel vaker. Want die, hè, die woont, uh, Maar als je Henny ziet, wil Johan je toch niet meer zien? Dat is, ook, ja, dat is ook een beetje een ding. Aan welke kant sta jij? Ja, en niet. En geen. Mijn moeder ook niet. Dus dat is een beetje een, een ding dat is wel in een een probleem, de familie. Toch? Ja, dat vind ik ook, ik vind ja. ook belachelijk. Het zijn hele, twee hele eigenwijze, uitgesproken mannen en allebei lieve mensen. Onvolwassen. Maar dus, uh, op dit gebied. Ja, maar ik vind dat, dat uh, heel erg jammer. Ja. Hé, hey, wat vind je van Johan? Nou, je noemde het net al, hè? Dat is toch. Uh, God uh, zei ja. die. Ja. Nee, nee, zo in die zin, dan dan gewoon niet als een mens, maar gewoon als, als voetbalfenomeen. Je ziet ook dat Guardiola hem ook de, zeg maar, constant uh, aanhaalt als degene waarop je voortgeboord duurt. Maar uh, waanzinnige voetballer, daar zijn we, daar zijn we het over eens. Ja. Maar, maar, maar was je nou als trainer eigenlijk wel zo goed? Want ja. De voetbalinzicht. Uh, ja, nee, nee, ja, ja, absoluut wel. Ja? Want, ja, want je ziet dat ook datgene waar hij nu zeg maar, waar hij altijd uh, prat op ging, dat hele situ situatie dat je het centrum van wordt nou iets te technisch denk ik. Het centrum, uh, centrum van de tegenpartij, dat je Snap dat op de kop moet die, laten. Zeg maar ja. tegen mij. Hè, dat, je dan, euh, dat zie je, dat Barcelona doet het nu. Hè, dat, dat, euh, hè, dat ze die, die ja, centraal duel laten zwemmen. De Arsenal doet Ajax is het ook aan het doen. Ziet, eh, Suarez gaat nu uh, het rechterpoot op links. Uh, Solani aan de andere kant. Ja, precies. En ze laten het open voor Eriksen. En, en die. Het, wordt hem, het, doet, het doet op geld weer, laten we zo zeggen. Wat? Het is weer uh, in de mode, om zo te voetballen. Hey, laten we het even over Amsterdam hebben. Want ik heb dat hele boek gelezen. En wat ik ook lees is dat je tamelijk neerkijkt op uh, de rest van de wereld. Ja. Hoe komt dat? <laughs> ik zeg wel ja. Ja, het is ja, ook nee, zo. kijk. Nee, het is, je moet een, een soort. Kijk, ik begin met een stelling. Dat zeg maar de kroeg waar ik zit. Dat, dat, dat de stamtafel. Dat het het centrum van de wereld is. Ik ja, bedoel, je moet er ergens van uitgaan. Ja, dat het, is narcisme, eh, toch? Ja, dat is narcisme. Maar dat is dus een, een literaire stelling, schijnt dat dan te. Ja. Maar goed, in ieder geval. Je bent een. Ik heb nog nooit een boek geschreven. Je gaat hier nou een beetje. Ja, ik heb een kattenredactrice. Oh ja. Nog even vertellen over Dat weet je het wel. Maar goed... Uh, over intel gesproken? Nee, maar dat je dus zeg maar. Ik vind dat ze in het meest vrijzinnige land, uh, het gidsland van de vrijzinnigheid, in de meest vrijzinnige stad, in het meest uh, vrijzinnige café, in het beste uh, dingen daar zit ik dan. En vanuit daar vertel ik over de wereld. Nee, en, maar uh, je kijkt echt neer op die boeren van buiten Amsterdam. En dat helemaal niet echt goed. goed moeten ze zelf weten. Dus je noemt en dat soort dingen. Je noemt zo boeren. Ja. Er zijn toch geen boeren in Maastricht en Groningen? Nee, Groningen het precies. verschil is namelijk... Nee, die, uh, ik zal het wel even voor je opnemen. Het verschil is namelijk dat Amsterdam de enige echte stad van Nederland is. Enkhuizen heeft ook stadsrechten geworden. Ik was gisteren in Enkhuizen. Ik probeer het voor je op te nemen. Ja, nee, nee, nee uit, met, dat schiet me even te binnen. Jezus. Hé, hey, maar uh, Amsterdam, dat is... Daar gaat ja, maar, maar dat is ook gewoon... Dat is ook folklore, dat is ook een dingetje. Als bijvoorbeeld bij Ajax, als we ook komen te tegenstander... Dat Rome of Parijs, dat zijn alsnog boeren. Dat is ook, dat is ook een grap. Je moet het ook een beetje met... Uh, maar met Amsterdammers hebben meteen. geen humor. Dat... dat zeg jij? ja. Nou ah ja, kom maar op dan. Verras me. Ja. Kijk, dat, dat lukt niet, he? He? Dat is ook typisch voor Amsterdam. maar dus dat lukt dan niet. Ja, en niet gelegd, vragen, gelegd doe jij dan? Een, een ja. mop of een anekdote, dat ja. is uh, inferieure humor. Ja, dat ben okay. ik het mee eens. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, Wat is er mooi aan Amsterdam? Wat is er mooi aan Amsterdam? Is, is heel, ik vind het een hele zachtaardige stad. En dat klinkt als een echte Johan. Maar het is wel zo. Het is een heel. Er zit een soort mildheid rondom die stad. Mildheid? Ja. Het is harde humor maar het is het toch altijd een, harde humor ten koste van een tegelijk, ander Vergelijk ja, ja maar bijna, dat is niet dat ik vergelijk zeg maar steden als bijvoorbeeld Amsterdam met eh, bijvoorbeeld met Londen of of of of of, ik wat, of, of, of Malmö of, of, of, of Antwerpen Brussel dat is veel harder de maatschappij is er veel eh, ik ben altijd ook van overtuigd dat het hele gebeurt met integratie en zo bij ons. Dat, we dat, allemaal, dat het toch iets is wat we heel erg goed doen. Dus dat, dat voetballen met kransen en zo op 4 mei, dat uh, ja, is ook heel nou, okay, amsterdam. Dat, dat is zo. Dat is, kijk, er is heel veel mis. Er moet heel veel gebeuren. Hè. Ik ben er ook best mee bezig. Maar als je kijkt bijvoorbeeld in Parijs of in Birmingham. Dat is een totale parallele samenleving. Ben je een, een Somalische vrouw in Birmingham? Kijk, gewoon vergeten voor de rest van je leven. Want een normaal leven ga je niet hebben. Of in de Pakistanse gemeenschap. En dat heeft een Marokkaanse vrouw in Amsterdam best wel. Het is toch. In Nederland is milder. En dat, het, weet je, wij denken dat... Wat is er toch een soort van nuchterheid in die, die Neder-moslim... die dan elders, waar die maatschappij toch harder is. Ik denk, in Nederland, we doen het... Er do, is iets wat we goed doen. En dat klinkt heel gek, want er is toch heel veel mis. Maar ik denk dat we in Nederland... Uh, nee, je, je uh, gaat vanaf naar zijn. Nederland. Maar je bent net ook het meest vrijzinnige land van de wereld. Ja. Dat is toch een grapje, niet? Ja, natuurlijk. noemen ze een tijd en plaats waar het vrijzinniger was dan. Dat is een uitdaging aan jou. Ja, Jan... Een BVT'tje. Ja, dat is een BVT'tje. Een voelt over. Nee, maar gewoon het hele gebeuren, weet je, van... We, we kwamen met het homohuwelijk en dat soort dingen. En, en, en, en, nee, uh, goed, de maar, maar dat was, Het dat, dat was. Dat staat onder druk, absoluut. Ja. Ja. Berlijn is nu, dacht ik, om even, om even de vraag te beantwoorden. Berlijn is nu de ja, stad waar het allemaal kan. Ja. Ja. ja, we worden ingehaald. Ook geen gay capital meer, want uh, dat wordt gezogen. Uh, nee. het is wel voorbij. Nee, het is ook weer. bij ook een jullie beetje met opvalt, dat is gay, heel gay, weinig... Uh, en hey, jullie met die kuthaven. Houd alsjeblieft op, man. Dat de PVV, de grootste partij is onder homo's. Daar moeten ze toch echt eens over gaan nadenken. Dat is niet met, helemaal waar, hè? Uh, dat is uh, de, onder de gay -krant lezers. Onder de gaykrant. Nee, dat ze, uh, zijn niet allemaal homo's. <laughs> uh, niet alle homo's lezen de gaykrant. Gaat hij goed, Jan, want je hebt griep. Ja, nee, joh, ik, ja. ik, ik zit wel kapot te gaan, maar ik heb hem niet uit. Eddie. Uh, als, als, als Rotterdam nou vandaag de Rotterdammer van het jaar zou moeten kiezen... was dat bijvoorbeeld Koelmoelijn geworden. Mm -hmm. hè? Want zo zijn Rotterdammers, sentimenteel als ze neten. Ja. Je hebt zomaar zien janken, die lelijke mensen. En jullie kiezen die gozer van Markt. Die is vandaag die is, Amsterdammer. Is ja, ik weet niet meer Geen hoe die idee. heet. Vandaag Amsterdammer van het jaar benoemd door het voormalige verzetskrantje. ja de baas van Markt die, die handelt in macrobiotische shit. Uh, Geen idee. Ik weet alleen dat mijn kat is genomineerd voor de Amsterdammer van het jaar. Wie? Mijn kat. Er stond voor op de Ja, kat. ja mijn kat. hè? De... Nee, Fred. Uh, er stond voor op het parool stond dan we zeg maar, de tien genomineerde ja. van Amsterdammer van het jaar. En in plaats van dat ik op een <lacht> van mijn kat neergezet, dus Fred is uit is als Amsterdammer van het jaar genomineerd. Dat is het enige wat ik weet. Ja, dat doen, is humor dan waarschijnlijk. Weet ik veel, maar dat deden zij, dat ik niet. Hey, Hé, maar Jan, wat is met Jan aan de hand, man? Ja, kom op, jongens. De, de, uh, de markt is gewoon een winkeltje. Ja. De, de eigenaar van die winkel, wordt Amsterdammer van het jaar... Die, die, die, die man heet Bolle van, van zijn achteren. Ik snap het wel. Hij die heeft gewoon iets ja. heel slims gedaan. Quirijn Bolle. Ja, die verkoopt biologische ja, appeltjes aan Juppen. En, en, en alles gaat per gram. Je loopt helemaal binnen dus, daar. dus als je het goed berekent, naar een kilo betaal je 45 eh, euro voor een kilo. Elstar. staat die man in die Dus als je de boer belaatzet bij je Amsterdammer van het jaar, daar komt het op neer. Ja, bij ons wel. Daar ja, zijn wel we trots goed. op. Wat een stad, man. Maar wie kiest dat dan? Ja, weet ik veel. Parool, ja. Nou, ik denk de lezers van het parool. Ja. Hé, hey, Eddie, heeft nog even iets over Amsterdam. Ajax. Mm -hmm. Worden we kampioen? Ja. ja. Dat denk ik wel, maar ik denk dat het weg is bij, bij PSV. Dat dat wel een uh, verschil gaat maken. En wie gaat de doelpuntjes maken voor Ajax? Ik hoop dat Suarez blijft. En als je denkt van. En, denk hij, pff, en El weg. Hamdoui ja, die we, kan het, uh, zijn motivatie niet meer terugvinden. Nee, dat vind ik toch wonderlijk hè. <laughs> ik vind een goede voetballer. Ik doe een beetje aan Niels denken van vroeger. Maar ik denk als je. Als, ja, als zo'n voetballer je niet kan motiveren voor Ajax, dan ja, ja. is hij goed met je. Maar uh, El Hamdoui die gaat weg. Daar heb ik het laatst geleerd, je moet het El Hamdoui zeggen. Jongens, kom op. En, en uh, Suarez point. gaat weg. Ja, nee, vo voetbal in gevoel. El Hamdoui. Uh, ja. Uh, uh, uh, wie gaat dan een doelpunt maken? Nou ja, vanuit de tweede lijn heb je natuurlijk ook nog Eriksen en, en de jongen. Ja, ja, die dus komen. we worden kampioen uh, met bal uit de tweede lijn. Nee, maar die komen het gebied binnen en dat soort dingen. Hij weet ook van alles, weet hij wat. Hè. Behalve van muziek, volgens mij. Want Jan, ja, probleem. We, we gaan straks naar het uh, grote nieuws. Maar uh, eerst even een lesje originele verkrachten. Brian Ferry solo met de stones klassieker ja. Sympathy for ja. the ja. Devil. Oh, en waarom, Eddie, waarom? Waarom nou, jongen? Ik vind Brian Ferry wel, vind ik wel een held. Ja, Love ja. is the Drugs. Ja. Maar, maar, maar, maar niet uh, het mooiste nummer van de Rolling Stones? Uh, ja, maar ik, heb een, uh, ik wilde dat nummer. Ik dacht weet je wat, laat ik het nou eens een keer hebben. Oh, lekker dwars, lekker Amsterdams. Ja. Ja. Godverdomme, nou, zet maar aan dan ook. Nou, doei. body